uur. Het LOS Journaal door Megens. De tunnel in de A2 bij Utrecht kan eindelijk open. Volgens de gemeente Utrecht is de veiligheid nu gewaarborgd. De tunnel werd al in 2010 opgeleverd. Maar de gemeente gaf toen nog geen openstellingsvergunning. Met name de beveiligingssoftware moest worden aangepast. Om het verkeer te laten doorstromen... werden naast de tunnel tijdelijke rijbanen aangelegd. De tunnel in de A2 is ruim anderhalve kilometer lang en is in feite een overkapping. Die moet ervoor zorgen dat de snelweg geen barrière vormt... tussen de wijk Leidse Rijn en de rest van Utrecht. De tunnel gaat de komende maanden open. Wanneer precies, is nog niet duidelijk. Chipmachinefabrikant ASML heeft een recordjaar achter de rug. Zowel de omzet als de winst was hoger dan ooit. De omzet groeide 25 tot ruim 5,6 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 1,5 miljard euro... een stijging van maar liefst 43 het laatste kwartaal van 2011 viel wat tegen... maar volgens het bedrijf ziet de eerste helft van 2012 er weer goed uit. ASML is de grootste fabrikant van chipmachines ter wereld. Er werken bijna 8000 mensen verspreid over 16 landen. Het hoofdkantoor staat in Veldhoven. De Engelstalige versie van online encyclopedie Wikipedia... is voor 24 uur op zwart gezet. De website protesteert op die manier tegen plannen in de Verenigde Staten... voor strenge antipiraterijwetgeving.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 De autoriteiten in India zijn een onderzoek begonnen... naar een vorm van tuberculose die niet te behandelen lijkt met antibiotica. In de stad Mumbai zijn twaalf mensen besmet. Drie patiënten zijn al overleden. De Indiaanse regering heeft een team van medische experts... naar Mumbai gestuurd om de zaak te onderzoeken. Artsen in Mumbai zeggen dat ze sommige TBC-patiënten... twee jaar lang hebben behandeld zonder succes. Ook in Italië en Iran zijn gevallen gemeld van tuberculose... die niet te bestrijden is met antibiotica. Tuberculose is een infectieziekte die wereldwijd jaarlijks... naar schatting anderhalf miljoen mensen het leven kost, vooral in ontwikkelingslanden. Op de Australian Open in Melbourne is de als achtste geplaatste Amerikaan Mardi Fish uitgeschakeld. In de tweede ronde verloor Fish in drie sets van de Colombiaan Valla. Bij de vrouwen werd Francesca Schiavone in de tweede ronde uitgeschakeld. De Italiaanse, die als tiende was geplaatst, verloor van een landgenote. Schiavone bereikte vorig jaar nog de laatste acht in Melbourne. Michela Krejcik was in het dubbelspel niet succesvol. Zij verloor in de eerste ronde met haar servische partner Jovanovski... in drie sets van een Russisch duo. Het weer vanochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe... en is in het oosten nog de zon te zien. De wind trekt geleidelijk aan... naar matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan de kusten. Vanmiddag gaat het van tijd tot tijd regenen. De temperatuur loopt langzaam op. Smiddags is het een graad of drie... maar in de avond stijgt de temperatuur naar een graad of zes. ANWB ah, Verkeersinformatie. Nog een goede 100 kilometer file. De Eindhoven gaat het allemaal weer een stuk beter na. Wat ongelukken vanochtend daar. Vanuit Maastricht naar Eindhoven nog wel 7 kilometer... tussen de afrit Budel en de afrit Valkerswaard. Maar nog altijd onveranderd slecht is het op de situatie... op de A4, daarna richting Amsterdam. Een ongeluk vanochtend bij Hoofddorp... met meerdere personenauto's, vrachtauto's en een motorrijder. De rijbaan is maar beperkt voor één rijstrook... en ook de afrit Hoofddorp is dicht... De file vanuit Den Haag begint al bij Zoeterwoude Rijndijk en is 19 kilometer lang. Aansluiten heeft niet zo gek veel zin. En ook het verkeer op de A44 staat al een tijd stil richting Amsterdam. 12 kilometer tussen Oekstgeest en Knoop in Het is één optie om om te rijden naar Amsterdam vanuit de regio Den Haag. Dat is via Utrecht over de A12 en de A2. Het ziet ernaar uit dat de A4 nog een flink deel van de ochtend afgesloten zal blijven. In ieder geval één rijstrook maar open zal zijn.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Er zijn zorgen over de groei van de wereldeconomie. Recessie in Nederland, een eurocrisis die nog altijd voortwoekert. Maar chipmachinefabrikant ASML wist in dit noodweer toch een recordwinst te boeken in 2011. Straks hoort u de financieel topman. Eerst naar bijzonder bezoek vandaag in Den Haag. Want de Belgische premier Elio Di Rupo komt op bezoek bij collega Mark Rutte. En daarmee is dit de eerste buitenlandse reis van de Belgische premier. En die gaat dus naar Nederland. Correspondent in België, Joris van Poppel. Joris, kennen Rutte en Di Rupo elkaar? Ja, ze kennen elkaar. Ze hebben elkaar al één keer eerder ontmoet op de Europese top hier in Brussel in december. Maar dat was maar een heel kort bezoek met heel veel andere regeringsleiders erbij. Dus vandaag een lunch hebben ze met z'n tweeën om elkaar eens diep in de ogen te kunnen kijken. Ted à Ted wordt dat dan genoemd onder vier ogen. Eh, er komen wel een paar diplomaten mee, maar helemaal niet zoveel. Vooral van Belgische kant is het een kleine delegatie. Eh, een lunch om elkaar beter te leren kennen, zodat ze elkaar een keer kunnen bellen, elkaar kennen als er een probleem is. En wat denk je Joris, zal het klikken tussen die twee of vallen er stiltes? Nou het zijn beide charmante mannen natuurlijk. Rutte, communicator, groot communicator en, en Elio Di Rupo is ook echt een charmante man. De diplomaten maken zich wel een beetje zorgen over de taal natuurlijk. Want Elio Di Rupo die spreekt helemaal niet zo goed Nederlands. Mark Rutte spreekt helemaal niet zo goed Frans. Dus gaan ze elkaar wel voorstaan. Voor de zekerheid is er ook een tolk ingeschakeld die daar nou ja, stand-by is... en altijd kan ingrijpen als ze er, als ze er echt niet uitkomen. Uh, politiek gezien hebben ze ook nog wel. Zijn het ook niet de, de directe vrienden natuurlijk. Mark Rutte is een um, liberaal en die Roepo uit Wallonië een vuurrode socialist. Dus nou ja, politiek gezien denk ik niet dat ze tot grote akkoorden zullen komen vandaag. Hmm. Wordt het ook toch wel misschien een pittig gesprek? Want er is natuurlijk wel de rumble uh, in de polder. Ja, er zit wat spanning op de lijn inderdaad. Uh, allerlei zaken. De Hetwiegenpolder, de meest bekende natuurlijk. De polder die Nederland maar niet onder water wil zetten. En de Belgen eisen dat Nederland dat wel doet. Uh, ook de, de, de Vira, die, die hoogsnelheidslijn die naar Brussel moet gaan... die uh, gaat ook nog steeds niet de grens over. Er zijn de zeesluizen van Terneuzen. Een heleboel bilaterale dossiertjes heet dat dan. Waar ze maar niet uitkomen. Nou, die roeper zal ongetwijfeld een beetje druk zetten vandaag. Op Mark Rutte lost dat eens op in Nederland. Maar... Het zijn die grensgeschillen tussen België en Nederland, dat zijn eigenlijk vooral zaken tussen Vlaanderen en Nederland. En die Rupo is geen premier van Vlaanderen, maar premier van België. Heel ingewikkeld allemaal, zoals dat in België geregeld is. Dus ja, dat zijn eigenlijk meer zaken die de Vlaamse regering met Nederland moet oplossen. Dus het, het grote punt waar ze het vandaag over hebben zal zijn de, de eurocrisis. En, en Nederland is wat bezorgd of België wel genoeg bezuinigt. En, en, en die eurocrisis wel serieus genoeg neemt. Hmm. Hey, Rutte blijft in Nederland, eh, ondanks de moeilijke tijden, moeiteloos overeind. Hoe gaat dat met die Rupo in zijn land? Nou, een beetje een rommelige start heeft hij wel gemaakt hier hoor. Het gaat nog steeds over zijn Nederlands bijvoorbeeld. Ja, dat, dat wordt maar niet beter. Sommige mensen zeggen zelfs dat het slechter wordt. En veel Vlamingen irriteren zich eraan. Al zegt die Rupo, nou die probeert, doet zijn best om toch de premier te blijven van, van alle Belgen. En ik ben de premier... Van uh, alle Belgen. Ik uh, leer, uh, les bij, ik werk in het Nederlands met mijn uh, medewerkers. Uh, uh, ik praat, uh, ik begrijp. Ja. Hmm. ja, het klinkt charmant natuurlijk. Hè? Het klinkt wel charmant, maar je moet je wel realiseren voor, voor Vlamingen... De, de meerderheid van, uh, van, van dit land... Uh, ja, die, die, die zijn, worden wel vertegenwoordigd door deze man, die hun taal niet goed spreekt. En dat doet toch wel pijn natuurlijk. We zijn benieuwd hoe dat vandaag gaat tussen de twee heren, Rutte en Di Rupo. Correspondent Joris van Poppel vanuit Brussel, dankjewel Joris. Bijna tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Shipmachinebouwer ASML heeft vorig jaar een recordomzet en een recordwinst gedraaid. Bijna anderhalf miljard euro winst, stijging van 43% ten opzichte van 2010. Gaan we over praten met de financieel directeur van ASML, Peter Wenning. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat de economische crisis helemaal aan u voorbij? Niet helemaal, maar we merken er niet heel veel van. Uh, het vierde kwartaal was iets minder dan in het derde kwartaal. Dus, uh, maar nog steeds op een uitermate uh, ja, goed niveau. Dus uh, wij zijn heel tevreden. Dat nou, kan ik me voorstellen, meneer Wenning. Toch begrijp ik het nu. U maakt hele ingewikkelde machines, zijn heel duur. Uh, het kost bedrijven grote bedragen om daarin te investeren. Hoe komt het dat, dat bedrijven die machines blijven kopen? Nou, dat heeft te maken met het feit dat uh, uh, de wereld een enorme behoefte heeft aan uh, wat u dagelijks om u heen ziet. Dat zijn de zogenaamde smartphones, dat zijn de iPhones, de blackberries. Uh, de, uh, de zogenaamde iPads, uh, de hele geavanceerde PC's. Uh, uh, daar is dus een enorme behoefte aan. En al die geavanceerde producten hebben dus hele geavanceerde chips nodig. En die hebben volgens weer hele geavanceerde uh, ja. Ja, chipmachines nodig. En hey. die maken wij. En die chips die, die, die blijven vernieuwen. Die smartphones krijgen steeds weer nieuwe opties. Ja. Dat is waar u op dit moment van profiteert? Ja, want uh, mensen hebben dat vaak niet door. Maar in zo'n uh, tablet zitten zit ongeveer twee tot drie keer meer chips dan in een gewone PC. En dat zijn vaak dus hele geavanceerde chips. Uh, en die hele geavanceerde chips die hebben dus de machines nodig. Dus daarom zijn er bedrijven zoals Intel, Samsung, uh, die komen dus die kloppen dan bij ons aan. En we lopen ongeveer al één à twee jaar voor, dus op de concurrenten. Dus, okay. dus, dus ja, ze kunnen nergens anders naartoe. Zeg wat kost zo'n apparaat? De duurste apparaten die staan uh, in de prijslijst van ongeveer 50 miljoen euro per stuk. Zo, dan moet je heel wat tablets verkopen, wil je eruit ja, komen. Maar er worden ook heel wat tablets verkocht, dus dat zit wel goed. Ja, nog wel meneer Wenning, maar de consument houdt toch steeds meer de hand op de knip. Hè, euh, ja. Wordt euh, voorzichtig, laten we ja. het zomaar zeggen. De mensen die nu bij u investeren, de, de producenten, euh, euh, kijken die alweer vooruit na, na deze crisis? Nou, die, die, die zijn... Uh... Kijk, wat, wat zij doen, ze hebben ons aangegeven... dat ze uh, de vraag naar onze uh, machines ongeveer zes maanden vooruit is kunnen plannen. Dat is iets minder dan in 2010. Hè? Eind 2010 uh, ze konden ze ongeveer twaalf maanden. Nou, ze geven ons nu uh, heel duidelijk aan wat ze eerst uh, zes maanden van 2012 nodig hebben. Maar dat is nog steeds ongeveer hetzelfde niveau als dat ze in het vierde kwartaal van 2011 deden. Dus dat is ook heel goed. Um, ja, en die vraag wordt toch gedreven door het feit dat... Uh, natuurlijk niet alleen in West-Europa er een, er een uh, hele grote vraag is... naar dit soort uh, hele geavanceerde producten. Maar in toenemende malen is dus ook Azië. Ja. En we hebben gisteren dus de groeicijfers van uh, dus China gehoord. En uh, daar gaat het natuurlijk ook allemaal prima. En ook die mensen die kopen die uh, ja, producten. Ja, en toch zakt het wel wat in, hè, dat groeicijfer in China. U heeft dat ook gezien in het vierde kwartaal. Uh, dat de winst ja, toch, wat, toch wat afneemt of wat daalt. Uh, wat verwacht u voor het komend jaar? Ja, zoals ik al uh, zei... Uh, de zes maanden van 2012, uh, die, zien er nog om, die zien er dus nog heel goed uit. Dus eigenlijk op het niveau van uh, het vierde kwartaal 2011. En daar is iedereen dus heel tevreden over. En dan hè? Of kunt u zo snel nog kijken? Ja, uh, is het wat moeilijker om dat dus te voorspellen. Kijk, uh, wij zijn natuurlijk uh, geen leverancier aan uh, dus de eindfabrikanten, want dat zijn onze klanten. En uh, die hebben dus zes maanden ja, ja, zicht. En ik denk dat zes maanden in deze markt en deze economie eigenlijk uh, dus, uh, dus uitstekend is. Er zijn een heleboel bedrijven, die hebben uh, dus die zichtbaarheid niet, en uh, die hebben wij wel. Uh, dus ik denk dat het heel moeilijk is om over het, uh, het hele jaar 2012 iets te zeggen. Ja, dan klaagt het bedrijfsleven over de voorzichtigheid bij de banken. Het ja. verlenen van kredieten. Heeft u daar ook last van? Of heeft u zoveel geld dat u dat niet nodig heeft? Nou, we zijn uitstekend uh, gefinancierd. Uh, ja. In 2007 uh, hebben we gedacht, nou, het geld is nog nooit zo. Uh, het is goedkoop geweest. Dus we hebben het hele bedrijf gefinancierd tot 2017. En uh, we hebben sindsdien uitstekende uh, uh, dus ja, nette winsten gedraaid. Uh, en die staan dus allemaal op de bank. Dus we hebben de bank niet nodig. Um, en dat is in deze tijd natuurlijk wel prettig. Dat lijkt mij ook een prettige gedachte. Meneer Wenning, hartelijk dank ja. voor uw zo. uitleg. Financieel zo. directeur van ASML, Peter Wenning, hoort u. 13 minuten over 9 uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De tandartsen dan, de Tweede Kamer, kijkt het experiment met de vrije prijzen voor tandartsen nog even aan. Dat is de uitkomst van het Kamerdebat. Minister Schippers vindt het te vroeg om nu al een oordeel te geven over die vrije prijzen... die als doel hebben om de rekening van de tandarts te verlagen. Er is veel onduidelijkheid, want sinds 1 januari mogen zelf de prijs voor een behandeling bepalen. Bij een heleboel tandartsen wordt een behandeling duurder... met als gevolg dat de verzekeraar die prijs niet altijd wil vergoeden. De oppositie in de Tweede Kamer heeft heel veel vragen. Gooien ze de tarieven nou echt met 20 omhoog of niet? Een verschil van om en nabij 60 euro voor het vullen van een gaatje tussen tandarts A en tandarts B. Eerlijk gezegd, voorzitter, ik weet het niet. Want het ene onderzoek naar het andere vliegt me om de oren, maar ik krijg gewoon geen eenduidig antwoord op deze vragen. Elke uitschieter in prijs is wat de Partij van de Arbeid betreft één te veel. Tegenstrijdige berichten. De NZA en de tandartsen zeggen het valt allemaal wel mee. De zorgverzekeraars roepen de tarieven stijgen met minstens 10 procent. Kortom, onduidelijkheid en chaos alom. En ik vraag dus ook de minister, wie heeft er nu gelijk? De ene oppositiepartij wil meteen stoppen met het experiment... omdat het toch niet werkt en de andere wil nog wachten op meer informatie. Ook minister Schippers ziet dat die vrije prijzen... nog niet automatisch zorgen voor goedkopere zorg... Toch wil ze het experiment nog even de tijd geven. Al is ze niet echt enthousiast over de resultaten tot nu toe. Want er komen wel heel veel berichten dat de tandartsbezoeken juist duurder uit is. Minister Schippers. Ik heb gemeld dat indien deze grenzen worden overschreden... ik niet zal twijfelen om het experiment voortijdig te beëindigen. En dat geldt ook als bijbetalingen voor de jeugdmondzorg. Uh, blijven bestaan of ontstaan. En zoals ik al eerder heb aangegeven, vind ik dat we dat niet moeten willen. Want tot nu toe blijkt dat voor een behandeling bij kinderen... soms extra betaald moet worden. Omdat dat tegen de wet is, eist de minister... dat de tandartsen en verzekeraars daar samen snel wat aan doen. Edith Schippens benadrukt nog eens. Als die prijzen sterker stijgen dan uh, uh, je uh, kunt beredeneren... dan is er dus iets aan de hand, iets onwenselijks... wat we met z'n allen... Uh, niet willen. En daardoor is het ook een experiment. Officieel loopt het experiment nog een paar jaar, maar de minister laat doorschemeren dat er snel duidelijkheid moet komen of de tandarts echt goedkoper gaat worden. Als dat niet gebeurt, dan is het experiment mislukt. Dan zal er weer teruggegaan worden naar de vaste tarieven die er waren voor bepaalde behandelingen. Tot nu toe steunt de meerderheid van de Tweede Kamer de opstelling van de minister. The Eagle has landed, jazeker, met Smeer. Een zeldzame waarneming van een steenarend daar. hoort zo of u allemaal kunt afreizen met uw verrekijkers. Eerst naar de ANWB. Als u bij Hoofddorp wordt, wordt het iets lastiger, Kees Quarks. Ja, dat wordt wel erg lastig. Het ziet er ook niet naar uit dat op korte termijn... er echt snel verbetering gaat ontstaan, Marcel. Richting Amsterdam, het ongeluk bij Hoofddorp. Meerdere personenauto's, vrachtauto's en een motorrijder. Er is maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. De file groeit nog steeds en dat is verbazend... want we krijgen berichten uit de file... dat ja, al eigenlijk urenlang vaststaat. Dus aansluiten, dat is echt geen optie. Um, de A44 richting Amsterdam, ook daar 12 kilometer... vanaf Oegstgeest tot knooppunt Burgerveen. Het is maar één optie om om te rijden naar Amsterdam. maar Dat is uh, één ruime, dat geef ik toe. Maar je moet toch wat. De om omleiding loopt hier Utrecht over de A12 en de A2. Bij Rotterdam de A15 richting Europort tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes 8 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open de een ongeluk op de A27 vanaf Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. En daar is de linkerrijstrook ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Weet u eigenlijk hoeveel gas en elektriciteit u thuis verbruikt? Nee hè? Nou, dat bent u niet de enige hoor. Heel veel mensen hebben geen flauw idee. Later dit jaar komt er een slimme thermostaat, zoals het heet, op de markt. Ziet eruit als een soort tablet. Hangt gewoon aan de muur in de huiskamer. Geeft exact uw energieverbruik weer op dat moment. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging eens kijken bij Wim van Genechten in Oorschot. Die meedoet aan een proef. Dus als deze aangaat, 400 watt extra. extra. En als deze aangaat, en dat is de waterkoker, dus voor een kopje thee... dan gaan we op naar 2000 watt extra. Vijf keer zoveel? Vijf keer zoveel. Voor een kopje thee niet te veel water opzetten. Dat doen we vaak, hè? Ja, ja we maken hem vaak helemaal vol. Dat en deden dan, we voorheen. Dan schenk je twee kopjes in en de rest giet je weg. En de rest gaat of blijft staan of giet je in de gootsteen. Jammer. Euro's down the drain. <laughs> de droger. Dat is ook 3000 watt. En uh, in de achtertuin hangen, hoeveel watt is dat? En in de achtertuin hangen is 0 watt. <laughs> en uh, frissere was. <laughs> ook nog. Ja. U wordt wel expert zo, hè? Ja, je wordt uh, met uh, de beetjes wel... Uh, intelligenter op het gebruik van energie. En de, de computer? Ja, de computer die is maar 200 watt, maar die staat vaak wel heel lang aan. Dus dan telt aan die aantal wattjes stellen wel op. Wim van Genechten in Oorschot. Nou, hoe lang heeft u hem al? Nou, een maandje of twee, tweeënhalf. En, en? Ja, hartstikke leuk. Het is... Uh voor ons als gezin en voor mij als uh, gebruiker uh, leuk om inzicht te hebben in uh, je verbruik. Nou, leuk. Of wordt u er ook een beetje bedroefd van? In de eerste instantie wel, maar daarna de reactie. Ik heb uh, drie zoons van uh, 25 en twee van 27. En die wonen nog thuis en die uh, zien aan het apparaat dat er verbruik is. Dus hoofdverbruik, de euro's erbij, die doen daar nog een schepje bovenop. En die zorgen ervoor dat ze s'avonds, voordat ze naar boven komen en naar bed gaan... Uh, nog even een check doen van hey, normaal staat hij op 200 watt. En nu staat hij op 350 watt. Wat staat er nog aan wat normaal niet aan hoeft te zijn? Dus dat helpt wel. En wat zegt u tegen die jongens? Uh, goed gedaan, jongens. Echt wel? Ja, zeker. Ja, het is leuk om te zien dat we de jeugd zonder uh, sturing... dus puur door een stukje beeldscherm. Iets wat hun dagelijks met hun iPhone en noem maar op gebruiken... Uh, zijn ze toch eerder genegen om daar even op te kijken. En, uh, en komen s s'avonds thuis en dan zeggen ze tegen me... van ma, wat is er om twee uur gebeurd? Want uh, ik zie een hele piek in het stroomverbruik. En dan mag ik ma vertellen dat ze toen de koffiepot aangezet heeft. Want dat kun je dus echt zien? Dat kun je echt zien. Ja, het heeft bij ons al in de afgelopen twee maanden echt wel geholpen. Ik zie een iets lager uh, energieverbruik, met name s'avonds. Wat is iets... Uh, ik denk een procent of vijf. Even kijken. Dit is het verbruik op uh, zaterdag, zondag. Ja, zaterdag hebben we dus voor 16,83 euro energie verbruikt. Dat aan is... elektra, of, of aan uh, gas, sorry. En zondag hebben we 15,18 euro aan gas verbruikt. En maandag 13,06 euro. Die zoons van nu, hè? Wat zeiden die in het begin? Joh, dat gaan we dus niet doen. Nou, die vonden het wel raar dat dat zo expliciet zichtbaar werd... Ze zeiden van, ja, maar die computer voor mij staat echt niet zoveel aan. Of als ik in de douche spring, ik sta maar vijf minuutjes in de douche. En, uh, voelen, ja. ze, voelen ze zich een beetje bespied? Um, nou, in eerste instantie natuurlijk wel. Raadt u het iedereen aan? Ja, ik zou het uh, zeker mensen die uh, bij de vraag... bent u zich bewust van uw energieverbruik uh, als antwoord eigenlijk nee moeten geven, geen idee. geen idee, dan zou dit wel een hele leuke eye-opener zijn. Het, uh, het stuurt je onbewust richting het uh, met verstand omgaan met energie. Later dit jaar dus voor iedereen mogelijk die slimme staat op de markt. U hoort een bijdrage van de verslaggever Jeroen Schutteijzer. Tijdens de maandelijkse vogeltelling in het Lauwersmeergebied is een steenarend gezien. Hans Gartner, gids bij Staatsbosbeheer en vogelaar. Meneer Gartner, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bijzonder is dat? Nou, heel bijzonder. Want uh, kijk, we hebben natuurlijk al in het gebied uh, de zeearend. En dat was op zich al een heel spektakel. En dan op een gegeven moment dan ben je maandag het veld in. En dan ben je aan het vogelstellen. En dan zit er een grote arend ergens op een dijkje aan de zuidkant van het gebied. Zag u hem zelf? En, uh, uh, sorry? Zag u hem zelf? Uh, we, zagen, we waren met z'n drieën, we zaten op de boot. Hè, we waren aan het vogelstellen. Dus dan zijn we vanaf de, de boot zijn we zeg maar aan het, uh, aan, aan het uh, rondspieden van wat er allemaal in, in, in het gebied voorkomt. En? en? Toen u hem zag, wat dacht u? Wist u meteen dat het een steenarend was? Nee, nee, nee, want we waren eigenlijk een beetje nonchalant. Want we zijn zo gewend dat die zeearenden in het gebied zitten. Dus ja. op een gegeven moment zat een grote arend op een dijkje. En toen dachten we al van, goh, dat zal wel weer een van de zeearenden zijn. Maar toen op een gegeven moment kwamen we relatief dichter, dichterbij. En toen op een gegeven moment toen vloog hij op en toen bleek dat het een heel ander profiel was. Dus dat het beest er heel anders uitzag. Dat hij witte vlekken in de vleugels had. En dat hij ook een witte bovenstaart had met een zwarte eindband. En dat is typisch voor een tweedejaars. eerste, tweede, derdejaars. Uh, steenarm. Okay. Dus dat was heel bijzonder. Ja, en, en het is natuurlijk als, als dat beest zijn vleugels uitslaat. dan heeft hij een enorme spanwijte. Hè? Hoe, ja. Hoeveel heeft u gemeten? Ja. Nou, je moet er maar op rekenen dat dat in ieder geval zo rond de 2 meter is. Zo. De, de, de, zee, de zeearend heeft tot twee meter dertig, twee meter veertig spanwijdte, En zo'n steenarend, die gaat ook aardig die kant op. Dus zo rond de 2 meter, in ieder geval twee meter tien, dat, dat, dat, is, dat is zeker. Waar komt hij vandaan, weet u dat? Uh, nou, in dit individu weet ik natuurlijk niet. Nee. Maar de kans dat hij dus ergens vanuit het noorden... Hè, de, de populatie zit in Schotland, uh, ze zitten in Zweden, ze zitten in Noorwegen... En uh, ja, de beesten komen ook voor tot in Oostenrijk. Nou, dan ligt het niet zo voor de hand dat de dieren vanuit het zuiden deze kant op komen. Maar goed, je weet het niet. Maar anders gezegd, we hebben natuurlijk die stormen gehad. Dus het kan best zijn dat er een beest vanuit, uh, vanuit Schotland, uh, uh, uh, Zweden, regen... dat zo'n beest deze kant op mm. Meneer Garten, ik kan mij voorstellen dat uh, nu heel vogelend Nederland luistert... en richting het uh, Lauwersmeergebied trekt met verrekijken. Wat denkt u dan? Nou, dat zouden we heel fijn vinden als we ah. zich een beetje aan de regels houden. Dan is dat natuurlijk prachtig. Kijk, het is niet zo'n heel kwetsbaar gebied in die zin... dat er een heleboel mooie plekjes zijn waar, je gewoon, waar je gewoon vanaf de weg kunt komen. Dus je hoeft niet het gebied echt in. Uh, wat we heel graag zouden willen is dat ze dan eventjes die melding doen... van als we hem zien, want het is voor ons ook een leuke bevestiging. Oké, okay, nou, bij Staatsbosbeheer dus. Even melden als u de steenarend ziet in het Lauwersmeergebied. Hans Garden, dank u wel. Fantastisch, dank u wel. Fijne dag. Gaan we naar de bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ wordt morgenmiddag, u weet dat overgespeeld, en alleen kinderen mogen in het stadion aanwezig zijn met een paar begeleiders. Ajax en Eredivisie Live hebben ook iets verzonnen om de Ajax-supporters bij die gestaakte wedstrijd tegemoet te komen, die daar waren. De mensen krijgen een speciale inlogcode, zodat ze die wedstrijd gratis via internet kunnen bekijken. Arno de Jong van Eredivisie Live, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u al die mensen kunnen achterhalen? Eigenlijk hebben we dat samen met, uh, met Ajax gedaan, want uh, het idee ontstond zowel tegelijkertijd bij ons als bij Ajax. En voor de, voor de vorige wedstrijd uh, Ajax AZ moesten uh, de mensen die in het stadion zaten, hadden allemaal de bestelling via hun clubkaart of seizoenkaart gedaan. Oh, ja. En die mensen kent Ajax, dus die mensen hebben we ook aangeschreven. Geldt het alleen voor de Ajax-supporters? Het is alleen voor de Ajax-supporters, ja. We hebben het samen met Ajax, uh, Ajax opgepakt. Nou, dat is ook sneu voor de AZ-supporters. Nou, in die zin dat de AZ-supporters, die zijn gecompenseerd door AZ zelf. Die hebben de, de kosten van het kaartje en ik geloof zelfs de terug, uh, teruggekregen. En Ajax heeft besloten om, uh, om het op deze manier ah, te okay. compenseren naar hun supporters. Ja. Ja. En bestaat er veel belangstelling voor? Ja, best, best wel eigenlijk. We hebben, de capaciteit van dit soort internet streams is niet uh, ongelimiteerd. dus hebben, We hebben hem afgetopt op 10.000. Dus we kunnen 10.000 mensen blij maken uh, die het via, via online kunnen kijken. En op dit moment zijn ongeveer de helft van de codes er al uitgegaan. Dus, uh, dus mensen die geïnteresseerd zijn, moeten niet te lang wachten en, en snel bestellen. Waar kunnen ze zich melden? Uh, nou, allen hebben een, een, een mail of een brief gehad. Dus uh, de mensen waarvan een e-mailadres bekend was, die hebben gistermiddag een mail gehad. En daar staat precies in wat ze moeten doen. En de mensen van wie geen e-mailadres bekend was, die, hebben, die krijgen vandaag in de post een brief... met het adres waar je op internet naartoe kan om de code te bestellen. Prima. Arno de Jong van Eredivisie Live, dank u wel. Graag gedaan. En dan gaan we nog naar Utrecht, want de tunnel in de A2 bij Utrecht kan eindelijk open. De Leidse Rijntunnel werd al in 2010 opgeleverd... maar de gemeente gaf toen nog geen openstellingsvergunning... omdat er nog aanpassingen moesten worden gedaan aan het veiligheidssysteem. Burgemeester Wolsen van de gemeente Utrecht, goedemorgen.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 En dat hebben we inmiddels gedaan. En hij is inmiddels veilig. Hij mag open. Nou, dat is op zich goed nieuws. En toch krijgt u kritiek vandaag van de ANWB. Ze zeggen dat het te gek voor woorden is... dat de openstelling van de tunnel afhankelijk is geweest... van de gemeente Utrecht. Wat vindt u daarvan? Dat is voor de volle 100% onjuist. Want wij hebben niet gebouwd. Wij hebben die softwaresystemen niet ontwikkeld. Dat heeft de aannemer gedaan. Die werkte voor Rijkswaterstaat. Het heeft wel met veiligheid te maken. Dus dan mm. denkt men automatisch. Het zal wel bij de gemeente zitten. Maar de aannemer heeft hier uh, verzaakt heeft te laat die systemen uh, opgeleverd... waardoor er niet geoefend kon worden. Dus het, het ligt echt voor de volle 100% bij de aannemer... bij de bouwer van de tunnel die voor Rijkswaterstaat werkte. De discussie met de gemeente heeft voor, ik durf te beweren... voor 0% vertraging uh, uh, gezorgd. Dus goed dat u even belde om dat recht te kunnen zetten. Ja. Maar die vertraging heeft u ook schade opgeleverd? Nee, die heeft voor de, op zich wel voor de weggebruiker. Uh, maar wij hadden als Utrecht, uh, omdat die, de, die vertraging er was... Hadden als Utrecht, als gemeente, wij baalden daar een beetje huiselijk gezegd... er ook een beetje van dat die vertraging uh, er was. Omdat wij natuurlijk in Leidsche Rijn heel veel aan het bouwen zijn. En als die nog later dan dit jaar open zou gaan... dan hadden wij schadeclaims ingediend bij Rijkswaterstaat en bij andere diensten. Nu niet? Nu niet, omdat wij uh, de bouw van huizen en van bedrijven... is niet vertraagd door het later opengaan van de tunnel. Dus wat ons betreft uh, heeft dit niet voor de gemeente Utrecht tot schade geleid in vertraging voor de bouw. Maar we vinden die vertraging zelf ook buitengewoon vervelend. Mm, wanneer gaat die open? Wanneer kunnen we er doorheen? Nou, we hebben de software-systemen zijn nu klaar dus. Er is nu geoefend en hij is echt veilig verklaard. Nu gaat Rijkswaterstaat um, helemaal uh, naar die tunnels in... voor die tunnelbuizen, er zijn vier buizen, één voor één openmaken. Dat is hun planning, daar staan wij buiten. We hebben, dus we hebben gezegd, hij is veilig, je mag er doorheen. Uh, zij moeten nu het hele openstellingsschema uh, uh, klaarmaken. Ja, dat het, klinkt alweer... Ze... Niet heel, heel, heel, heel snel, ja, zeggen. Staan, wij staan daar buiten. Dus ja, ik denk, ik maar heeft u enig idee? Ik denk richting de, ik denk richting de zomer. Hm. En We krijgen niet de toestanden dat dan steeds die tunnel weer dicht gaat... omdat er een slagboom naar beneden komt of dat het dan toch niet helemaal goed zit? Nee. We is zo goed geoefend, is zo goed voorbereid. Rijkswaterstaat heeft ook echt zijn uiterste best gedaan om het allemaal vertreffelijk te laten functioneren. Uh, dus ik denk dat, het echt, uh, dat we die toestanden hier niet krijgen. Dat U zou blijft... ook jammer zijn voor de weggebruikers. U blijft wel controleren tot de zomer. We blijven controleren, maar we blijven ook optimistisch. Dat is mooi, <lacht> meneer Wolfsen. Hartelijk dank voor uw uitleg. <lacht> Zeer graag gedaan. En een goede morgen. Goedemorgen, goedemorgen ja. dag. We spreken hem wel in de zomer van 2012, <laughs> over 13. Goed, uh, we zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal. Uh, dadelijk de collega's van de KRO. Sven. Wel, wat heb je? Laar, Hoi. Goedemorgen. Wat zal op het binnenhof niet kunnen... gaat de gemeente Den Haag nou maar op eigen houtje zelf proberen. Namelijk de woningmarkt vlot te trekken. Samen met een bank, een grote bank, woningcorporaties en makelaars... gaan ze proberen om mensen uit huurwoningen, in koopwoningen te krijgen... met een bonussysteem. En een oproep doen ze tegelijkertijd aan de eerste burger van die stad. Dat is de premier, die woont daar namelijk... Uh, Kom met een plan voor de hypotheekrente-aftrek. Uh, om president in de Verenigde Staten te worden... moet je een beleidend christen zijn. Maar ja, wat nou als je mormoon bent... en hoe ligt dat dan in de traditionele religieuze achterban... van de Republikeinen? En data zijn het nieuwe goud. Zeker voor Zwitserland, dat steeds meer datacentra opent... waar bedrijven en overheden veilig hun digitale gegevens kunnen installeren... en bewaren. Allemaal in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws. Naast mij, Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij de vrouwen is Francesca Schiavone in de tweede ronde uitgeschakeld. De Italiaanse verloor van een landgenote. En Michaela Krajicek was in het dubbelspel niet succesvol. Zij verloor in de eerste ronde met haar Servische partner Jovanovski... in drie sets van een Russisch duo. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de Verkeersinformatie. Nog 60 kilometer file. En nog altijd heel veel vertraging in de regio Den Haag richting Amsterdam. Oorzaak ongeluk bij Hoofddorp vanochtend. Er is maar één rijstok open bij Hoofddorp... En ook de afrit Hoofddorp is dicht. De file begint bij Zoeterwoudendorp. En die staat tot aan Hoofddorp 22 kilometer. En ook op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het volledig stil. Tussen Oegstgeest en Knopenburgerveen 13 kilometer. Aansluiten heeft niet zo gek veel zin. Omrijden naar Amsterdam via Utrecht over de A12 en de A2 is de enige optie. Ook daar staat wel file op die A12. Maar eh, het is de enige, het enige logische alternatief. Verder op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en Knooppunt Gouwen 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Knooppunt Vaanplein 4 kilometer. Op de A27 van Almere naar Utrecht. De nasleep van een ongeluk tussen Eemnes en Hilversum 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeente Den Haag gaat met een plan van aanpak de woningmarkt weer in beweging brengen. Hoe kansrijk is een Amerikaanse presidentskandidaat die lid is van de Mormoonse kerk? Steeds meer partijen slaan hun data op in Zwitserland. En Het ochtendtumeur van Koos Postemaat is drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Den Bosch. In een hotel dat volledig is ingericht op werknemers uit Polen. Binnenkort moeten ze hier misschien tortilla en tapas gaan serveren, want de Spanjaarden komen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. De woningmarkt in Nederland zit vast, zo vast als een huis... en daarom presenteert de gemeente Den Haag vandaag een integraal stimuleringspakket... om de woningmarkt weer in beweging te brengen. Maar niks noorder is wethouder stadsontwikkeling en volkshuisvesting in de residentie. Die mooie stad achter de duinen dus. Goedemorgen, meneer Noorder. Goedemorgen. Wat gaat u doen? Nou, we hebben samen met een aantal andere partijen, dus corporaties, maar ook marktpartijen, de Rabobank en de, en de makelaars van de NVM... ...hebben een pakket samengesteld om mensen die eigenlijk in een wat grote woning wonen... ...en mensen die best goed inkomen hebben en naar een koopwoning zouden kunnen gaan... ...om die over de brug te helpen en ze naar een koopwoning te leiden. Dus het gaat om mensen uit huurwoningen naar de koopwoningmarkt te krijgen? Ja, eigenlijk wel. Dat is het belangrijkste. Um, en uh, daarbij richten we ons op, uh, op twee groepen. Dus heel specifiek uh, mensen die, in een, uh, ja, die, die meer dan 43.000 euro verdienen... Uh, die zouden eigenlijk best een woning kunnen kopen. Nou, voor hen, als ze al heel lang in een huurwoning wonen, is dat soms best ingewikkeld of best uh, eng om te doen. En uh, wat we dan uh, hebben gedaan is zorgen dat we zelf een uh, subsidie kunnen geven om de koopprijs van de woning omlaag te uh, doen. Maar ook een verhuispremie uh, uh, om te zorgen dat het verhuizen zelf uh, overkomelijk is. Ja, en de corporaties uh, gaan er vervolgens ook zorgen dat ze aantrekkelijk uh, aanbod kunnen doen in de koopwoning die dan kan worden gekocht. Maar ze mogen ook op de markt verder kopen. Ja. En dan uh, krijgen ze dus hulp van uh, uh, ofwel de NVM-makelaars, of de Rabobank, of allebei, ja. om te zorgen dat het uh, eigenlijk uh, ja, het stapje gewoon wel heel erg aanlokkelijk maakt om het wel te doen. Dus u geeft een bonus op verhuizen naar een koopwoning? Ja, goed hè, want dat betekent eigenlijk dat we twee dingen doen. Eén is dat we zorgen dat uh, de koopmarkt uh, uh, weer een klein beetje wordt aangezwengeld. En het tweede is, en dat vind ik natuurlijk heel belangrijk, dat ik een sociale huurwoning ook vrij speel... Ja. voor iemand die wel een klein inkomen heeft en die daar heel erg graag gebruik van wil maken. Ja, hoe hoog is die bonus eigenlijk? Nou, het, het ligt er een klein beetje aan uh, waar je vandaan komt, zeg maar, in je uh, persoonlijke situatie. Maar voor het verhuizen krijg je van ons 5000 uh, euro. Uh, uh, verhuiskostenvergoeding En afhankelijk van de woning die je uh, uh, koopt kun je dus ook nog een keer 10.000 euro krijgen... Uh, reductie op de koopprijs van die woning. Ja, en krijgen al die mensen zomaar een hypotheek los? Want dat hoor je de, de laatste tijd nogal vaak... dat banken niet zo scheutig meer zijn met het verstrekken van hypotheken. Nee, precies. En ik vind het die zin hartstikke goed dat de Rabobank zegt... van na nou, de eerste vier maanden uh, betalen ze bij ons geen premies... Uh, geen hypotheekrente en dergelijke, dus dat is op zich goed... Um, uh, de, dat is een lokkertje, zeg maar, en dat helpt, hoop ik wel. Um, nou ja, en, en het meewerken van die NVM, die, dat werkt natuurlijk ook. Maar ik zeg er eerlijk bij, uh, uh, een van de grootste problemen van de woningmarkt is natuurlijk op dit moment... de onzekerheid die gevoeld wordt door mensen voor wat Juist. En uh, ja, daarvan uh, hebben we vandaag en gisteren natuurlijk ook in de media breed uh, de, de noodklok horen luiden... van al, iedereen die met, uh, met woningbouw en, en verkopen zo te maken heeft. En ik hoop ook echt dat op nationaal niveau uh, de verantwoordelijkheid wordt genomen, want in ons eentje in de gemeente Den Haag kunnen we niet. Ik ja. doe wel alles eraan, maar uh, in ons eentje red ik het niet. Roept u nou de rugnummer één inwoner van uw gemeente op om daar werk van te gaan maken, dat is namelijk de premier? Ja, nou uh, ik vind het inderdaad echt absoluut op dit moment een niveau uh, premier uh, waardig. Uh, ja, en, en op het moment dat links en rechts echt iedereen die actief in de, in, in, in de woningbranche zegt van deze economische sector staat op instorten. Ja. En pas op, want het kost ons gewoon 1% van de economische groei van Nederland, dus dat meer dan 1% zelfs. Als banken zelfs zeggen van je moet het stelsel aanpakken, uh, ja, dan, dan, dan moet het toch duidelijk zijn dat we niet moeten verschuilen achter uh, politieke dogma's van uh, weet ik veel wanneer zorg dat het probleem oplossen, want de burgers willen een oplossing... en ja. niet een, uh, een verhaaltje. Goed, en het is toeval dat u van de Partij van Arbeid bent met dit standpunt. Ja, dat heeft inderdaad iets veel mee te maken... <laughs> want ik hoor het uh, eigenlijk links en rechts ja. uh, uh, zeggen in de woningmarkt... Uh, ja. kom met een oplossing ten aanzien van die hypotheekrenteaftrek... Uh, want dit stelsel is gewoon... Niet langer houdbaar. Juist. Dus na uh, de banken, uh, na allerlei economen, na de voltallige oppositie sluit nu ook uh, de wethouder van uh, de residentie zich daarbij aan bij dat pleidooi. Ja, nou hebben we inderdaad nog één iemand nodig. En dat is zoals u hem noemt, de eerste burg van deze stad. Dat is premier Rutte met het kabinet. En als we dan uh, met een soort totaalaanpak kunnen komen... waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, hoor. Ja. Dat helder zijn. Ja. Ja, dan, uh, dan, dan heb je wat te pakken. Ja. Nou, We hebben een nieuwe minister, uh, minister Spies... Uh, van Nederlandse uh, Zaken? Ja, die kan daar ook een, een stap in zetten. Ja. Ik heb de indruk dat ze wel wil. Uh, wat ik gisteren heb gemerkt, is dat ze in ieder geval uh, zegt van... Op het moment dat je met een oude woning zit die je wil verhuren... Ja. Nou, dan geef ik daar de mogelijkheid uh, voor. Ik verruim dat. Ja, Mensen dat met, die met twee huizen zitten. Ja. ja, ze zitten nog maar net. Dus ja. ze, ze doet de goede dingen. Ja. Daar ben ik hartstikke blij mee. Dus uh, nou, mijn ogen zijn ook een beetje op, uh, op haar gericht. Goed. Uh, nou, nou, ik hoop dat daar wat, uh, wat meer maatregelen nog uitkomen. Nog even terug naar uw eigen bonussysteem. Uh, Gaat het werken? Want de overdrachtsbelasting is ook een jaar uh, verlaagd geweest. Uh, ook met uh, als... Uh, doelstelling om de woningmarkt weer vlot te trekken. En dat heeft geen bal geholpen. Is zo. Dus uh, uh, ik verwacht hier ook geen, uh, geen wonderen van. Ik moet het ook gewoon nog zien. Uh, hoe het precies gaat lopen. Uh, ik denk wel dat het uh, echt een effect kan hebben. Ook omdat het een combinatie is van maatregelen. Hè? Dus ook uh, zaken als uh, uh, hulp die je dan van, uh, van in dit geval de Rabobank krijgt. voor een aantrekkelijke hypotheek en dergelijke. Ja. Uh, de, de, de corporaties, de woningbouwcorporaties, die helpen met een wooncoach. die, die ja, mensen ook helpt om oplossingen uh, te vinden voor de financiële problemen. Ja. En juist omdat je dat dan samenbrengt. dat, dat zou uh, wel een oplossing kunnen zijn. Maar ik. ik ik weet één ding zeker, het is niet zo dat hiermee uh, de woning-economie in Den Haag weer sky-high gaat en de rest van Nederland achterblijft. Dus het verwacht er geen wonderen van, maar het zijn wel uh, behoorlijk wat druppels op een gloeiende plaat. En in afwachting van echte maatregelen zoals het beperken van de hypotheekrente aftrek. Ja, en we maken ook duidelijk, wij willen wel. Ja, dat is duidelijk. Marnix Noorder, wethouder in Den Haag van Stadsontwikkeling Volkshuisvesting. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Argentijnse man gooide de afgelopen week zijn kat uit het raam op de vierde verdieping. De kat overleefde de val en dat leverde de volgende vraag op. Komen katten eigenlijk altijd op hun pootjes terecht? Emeritus hoogleraar biologie Jan van Hoof heeft het antwoord. Dat doen ze niet altijd, maar wel vaak. Want katten hebben net als alle andere zoogdieren een soort correctiereflex. Dat als ze in de ruimte vallen, dat ze... ...met hun buik naar beneden willen draaien en met hun rug naar boven. Dat is de natuurlijke houding van alle zoogdieren. Het hangt er alleen vanaf of je tijd voldoende hebt om dat te doen. Als je van vier meter valt, uit een boom bijvoorbeeld... ...dan heb je de tijd om die correctiereflex uit te voeren. Met je pootjes, die fungeren dan een beetje als vleugels... ...en daar corrigeer je mee. Van een meter lukt het waarschijnlijk niet. Dus een kat kan maar beter van vier meter hoogte vallen... ...want dan komt hij op zijn verende poten terecht. Aldus Jan van Hoven heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Den Bosch. Terug naar Huim van Attenveld. Stikkel van een Pools reisbureau. Naast een bordje waarop staat... ...dit is geen hotelrestaurant meer. Alleen toegankelijk Otto workforce personeel. Dit is de ingang van een hotel... ...dat volledig is ingericht op Poolse werknemers. Ik loop hier uh, om de bar heen. En dan kom ik hier in de keuken. Er staan uh, drie fornuizen op een rij. En daarnaast Frank van Gol. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Otto Workforce. Sinds 2002 groot geworden in het uitzenden van met name Poolse werknemers. Maar je bent nu gaan recruteren in Spanje. Waarom daar? Ja, misschien wel de nieuwe arbeidsmigrant. En we kijken niet naar de nationaliteit, maar naar de kwaliteit. We zien tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt... die we niet door de oost ingevuld kunnen krijgen. En de Spanjaarden, ja, de werkloosheid neemt toe boven de 20 procent. Jeugdwerkloosheid 40 procent. Ja, ja, maar we zien daar ook vaktechnische mensen... gewoon zeer goed opgeleid, goed gekwalificeerd, goede werkervaring. Ook nog eens een keer goed Engels sprekend. Nou, en die zien we super gemotiveerd eh, wachten om naar Nederland te komen. Wat is het verschil tussen de Pool en de Spanjaard? Nou, het, de, de Pool is natuurlijk ook super gemotiveerd. Alleen voor bepaalde functies zijn ze gewoon in Polen niet meer te krijgen. En we zien de Polen die we voor bepaalde functies nodig hebben... wat oudere mensen, die hebben vroeger nooit Engels op school gehad. De Spanjaard kan dat wel. En de Spanjaard is veel beter in zijn Engelse taal. We lopen eventjes die kant op. Het is rustig hier, want veel mensen zijn al naar het werk toe. U bent de beheerder hier? Ja, ik ben de locatiemanager. U komt ook uit Polen? Ja, ik kom uit Polen. U hoort het, de concurrentie uit Spanje is onderweg. Maakt u zich zorgen? Ik denk dat het is geen grote concurrentie is voor ons. We lopen eventjes hier richting deze gang. Er staat een strijkbout voor communaal gebruik, zou het er zien. En dan hier zijn de kamers van de mensen... En dan staan de werkschoenen voor de deuren. Hier wordt uh, hard gewerkt en gewoond. 22 woonlocaties uh, in Nederland. Uh, Spanjaarden, na Italianen, was Spanje in 1961 het tweede wervingsland voor gastarbeiders. Uh, Andalusia, Estramedura, dat uh, droge gebied tussen Spanje en. Uh, en Portugal, waar de ontdekkingsreizigers vandaan komen... daar kwamen met name die migranten vandaan. Armoede, Franco aan de macht destijds... selectieteams van Nederlandse bedrijven die daar naartoe trokken. Philips, Hoogovens. En, ja... Komen die tijden nu weer terug? Nou, ik hoop het. We kijken natuurlijk met genoegen naar terug. Dat de Spanjaarden in de 70-jaren hier uh, zijn geweest. Pasten goed bij ons. Zijn goed geïntegreerd in de, in de 70-jaren. En ik denk dat ze tijdelijk ook weer deze kant op komen. Uh, het is in, uh, in Spanje zo. Als je een werkeloosheidsuitkering hebt... dan heb je hem van half jaar. En daarna is het afgelopen. Dan, dan moet je wel eens. En dan heb je gewoon niks meer. Je hebt ook geen bijstand. Dus dan moet je wel. Dus ja, men is op zoek daar naar nieuwe mogelijkheden. En dan gaat men in het buitenland kijken. Bent u de enige? Die dit gaat, zit? Nee, dit zijn er natuurlijk veel meer. Maar wat we heel sterk zien is natuurlijk Duitsland. Duitsland krijgt een gigavergrijzing. De arbeidsmarkt die zakt van 41 miljoen nu naar 26 miljoen. En de Duitse regering is volop bezig met stimulerende maatregelen en subsidies om de Spanjaard Duits te leren. Die zijn daar veel actiever in nog dan Nederland. Uh, in, in Spanje, of in Duitsland, ziet men het probleem van de vergrijzing. Uh, economie groeit daar. In Nederland zijn we toch nog uh, niet zo ver aan het kijken. Uh, Spanje, de Duitsers zijn er goed in, ja. Maar ik hoor het minister Kamp of Geert Wilders al zeggen... we hebben geen Spanjaarden nodig, we hebben genoeg Nederlandse werklozen... die aan het werk moeten. Ja, en toch zijn dit vacatures die al maanden openstaan. Het zijn technische vacatures. Ondanks de crisis. Ondanks de crisis. Natuurlijk kijken we welke Nederlanders dat we hier voor deze functies kunnen scholen. Want we willen natuurlijk graag alle Nederlanders aan het werk hebben. Alleen ze zijn er niet. We kunnen twee dingen doen. We kunnen ze ook niet invullen. Nou goed, dan gaat het werk vanzelf naar het buitenland toe... He, want dan gaat de werkgever naar het buitenland toe. Of we gaan het hier invullen. En daar houden we de indirecte functies gewoon in Nederland. Tot slot. En hoeveel Spanjaarden heeft u eind van dit jaar aan het werk? Nou, we praten nu over tientallen. Het zullen misschien het eind van het jaar honderden worden. Maar het zullen er geen duizenden worden, net zoals de Oost-Europeanen. En dan is het hier geen Pielse bier meer, maar tortilla s'avonds. Ja, dat kan. Of cerveza natuurlijk ook, hè. Tot zover. Vanuit Dumbles Zij Zei Harm van Attenveld. Dus het is kwart voor tien, eens kijken hoe het is met de problemen op de A4. Kees Kwaks van de ABB, goedemorgen. Goedemorgen, die zijn nog onveranderd. Uh, het ongeluk vanochtend bij Hoofddorp, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat er maar één rijstrook open is. Ongeluk met een aantal personenauto's, vrachtauto's en een motorrijder. Er is nog altijd politieonderzoek uh, aan de gang. Er staat op de A4 zelf 22 kilometer. Dat uh, staat zo'n beetje vanaf Soeterwoude tot aan Hoofddorp. Ook op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het volledig vast. Dus Oegstgeest en Knoop in Burgerveen, 13 kilometer... We krijgen berichten uit de file. Afstanden van 3 kilometer, daar is tegenwoordig twee uur voor nodig. Dus de vertragingstijd is enorm. Het alternatief is om te rijden via Utrecht over de A12 en de A2. Dat staat ook wel wat file op de A12 richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Reewijk, 7 kilometer. Kees, dankjewel. Straks, hoe kansrijk is een Amerikaanse presidentskandidaat... die lid is van de Mormoonse kerk? Maar eerst. 3, 2, 1... Deze dag, 1995. In de Franse Ardèche is een grot ontdekt met zo'n 300 prehistorische wandschilderingen. Ze worden een van de belangrijkste archeologische vondsten van de eeuw genoemd. Deze, was van Pierre Extra op deze dag, 1995, wordt de vondst namelijk van een grotvol unieke prehistorische grot en rotstekeningen bekendgemaakt. Alleen, er mag niemand in omdat men bang is... dat een bezoeker in de grot een klimaatverandering zou kunnen veroorzaken... die de rotstekeningen zou kunnen laten vervagen. Slechts een select groepje wetenschappers mag naar binnen. En een daarvan was de Nederlandse hoogleraar... isotopische archeologie, Hans van der Plicht. Een stalen deur, net alsof je in een bankluis binnen wordt gelaten... bij wijze van spreken. Verwachting, je weet natuurlijk, je hebt natuurlijk foto's gezien... maar dat is toch heel iets anders dan dat je daar in die grote zaal loopt... en je realiseert je dat... Uh, daar mensen 30.000 jaar geleden die prachtige dingen uh, hebben uh, nagelaten. Uh, goed, je krijgt een helmpje op overal aan en dan uh, lopen we de grot in. En dan op een gegeven moment zie je die... Uh, ...er is daar inmiddels ook uh, uh, elektriciteit aan gelegd... ...dus er gaat gewoon het licht aan als je naar binnen gaat. Dan zie je die schitterende tekeningen... ...en als je realiseert dat dat zo oud is... Uh, ...ongeveer 30.000 jaar hebben we het dan over... Dan, ...en je ziet daar... Ik ben dan in Zuid-Frankrijk en je ziet daar leeuwen en neushoorns en uh, prachtige tekeningen van mammoeten en beren. Beesten die daar nu helemaal niet meer voorkomen, dan, uh, ja, dan heb je daar een soort... Uh... Dat is een bijna spirituele ervaring, zou je kunnen zeggen. Ontroerend. Hoewel de schilderingen zo'n 20.000 jaar oud zijn, zijn ze perfect ge bewaard gebleven. Net als die in de wereldberoemde grotten van Lascaux en Altamira zijn het tekeningen van dieren. Um, er is een controverse over de ouderdom. Uh, de ouderdom van die tekeningen is oorspronkelijk vastgesteld op 30.000 jaar. En uh, dat is zo spectaculair oud dat dat niet is geaccepteerd door iedereen... Dan zouden we ons denken over de primitieve mens helemaal moeten herzien, wordt dan gezegd. Ik ben geselecteerd om daar wat monsters te nemen van houtskool op de grond. Het komt ook allemaal 30.000 uit. Dus het is een bevestiging van de oorspronkelijke dateringen die in Parijs zijn gedaan. Nog steeds was men het daar niet mee eens, omdat het gewoon. Uh, het is ongeveer twee keer zo oud. Het is ook. Uh, dan, dan bijvoorbeeld andere tekeningen uit Zuid-Frankrijk. Ze dus zouden ongeveer 15.000 moeten zijn. Hè? Dit is ineens 30.000. Er zijn tekeningen die bekrast zijn. En de deskundigen uh, hebben vastgesteld dat, dat krassen zijn van, uh, van de holenberen... die zo hun uh, uh, klauwen scherpen. En ja, als er een tekening bekrast is door een holenbeer... en uh, de holenberen zijn inderdaad uitgestorven rond 30.000... is dat natuurlijk ook een argument dat de tekening ouder is dan 30.000 of om en nabij. Maar niet 15.000, wat men graag zou willen. Ja, er is nog steeds een controverse. Een van de experts heeft gezegd dat het zou... Je had net zo goed daar een Van Gogh of een Rembrandt kunnen vinden. dan zou ik net zo raar hebben gevonden. Dus dat, uh, en dat zijn uh, echt uh, grote deskundigen die dit zeggen. Dus er is een controverse en dat uh, is interessant. Daar leeft de wetenschap van, zou ik maar zeggen. Alles de Nederlandse hoofdleraar isotopische archeologie... Hans van der Plicht over de vondst in Chauvet van prehistorische tekeningen. Deze dag, 1995. There's a lot to do with you Sophisticated lady Who can tie her own shoes Know that I'm a fool Tries to stay cool but I just drip and now I'm falling face down Flat on the ground met zijn face down. Het is zeven minuten voor tien. We gaan naar de Verenigde Staten. Niemand had het vier jaar geleden nog voor mogelijk gehouden... maar misschien heeft Amerika in de persoon van Mitt Romney... begin volgend jaar wel de allereerste mormoonse president ter wereld... Michiel Vos in Amerika. Goedemorgen. Goedemorgen. Die mormonen houden er meerdere vrouwen op na. Meestal krijgen we nou straks 12 first ladies. daar in het Witte Huis? Uh, nou, ik heb het nog eens even nagezocht. Uh, de Mormoonse kerk heeft inmiddels gezegd, al een tijd geleden... dat polygamie niet meer officieel uh, het beleid is van de kerk. Maar inderdaad, het komt wel voor in zeg maar, extreme afdelingen van het Mormoonse geloof. Uh, en daar worden ze ook belachelijk op gemaakt. Maar nee, twaalf... First komt er niet, want Mitt Romney, dat is wel de meest uitgestreken figuur uit de mormonse kerk. Dat is een hele brave meneer op alle fronten. En dat is iemand die al heel lang getrouwd is met dezelfde vrouw. Uh, en dat dat laat hij ook de hele tijd zien. Want dat is in vergelijking met de andere republikeinse kandidaten nog wel een, een, een selling point, zeg maar, dit jaar. Want dat is niet altijd het geval. Nee, nou ja, dat geldt voor Obama toch ook, dacht ik. Nee, dat geldt voor Obama ook inderdaad. Wat dat betreft zijn ze aan elkaar gelijk. Uh, maar inderdaad, Newt Gingrich, hè, zijn grootste opponent... denk ik op dit moment, is natuurlijk al drie keer getrouwd... en ook al van gewisseld, et cetera. Ja. Juist. Goed. Uh, toch nog even terug naar die Mormoonse kerk. Want in 2008 had diezelfde Romney zich kandidaat gesteld. Maar was dat voor de gemiddelde Amerikaan niet te verteren dat hij mormoon was? En dus was het vrij snel exit met deze man. Wat is er veranderd in de afgelopen vier jaar? Ja, ik denk dat je dat goed ziet. Vier jaar geleden was het anders, maar... Uh, ik heb het nog eens even nage, nagezocht gisteren. Eh, wat niet is, mag nog komen, kan nog komen. Vier jaar geleden was het allemaal nieuw. Toen schrok iedereen een klein beetje van het mormoonse geloof. Men wist niet helemaal wat het was. Voor veel mensen... Eh is het weliswaar deel van het christelijk geloof... voor twee derde van de gewone protestanten en katholieken... die zeggen dat mormonen eigenlijk gewoon christelijk zijn. Maar dat geldt maar voor één derde van de blanke evangelicals. De, de blanke evangelical, de, de, de christelijk recht, zeg maar, diep recht, ja. Daarvan zit maar één op drie dat, de, dat mormonen echte christenen zijn. Dus daar zit het probleem. En dat zit bijvoorbeeld het probleem deze week in South Carolina. Exact. Dus, want want ja. die harde kern is van essentieel belang... voor een, juist een republikeinse presidentskandidaat, zou ik zeggen. Dat klopt. En zeker in de voorverkiezingen en zeker bijvoorbeeld op dit moment waarin het gaat om de eerste zuidelijke voorverkiezing in South Carolina... ...die wordt beheerst, zou ik maar zeggen, door blanke evangelical voters. Dus door, door inderdaad de harde kern aan christelijk recht En daar moet... Uh, Mid Romney voortdurend vragen beantwoorden over zijn mormoon geloof. Hij is bischop geweest van de Mormoonse kerk. Hij heeft een prominente rol gespeeld in die kerk. Ja. Hij is ook zeer, uh, zeg maar, toegewijd uh, mormoon. Hij, hij gaat het ook niet uit de weg. Maar het is op een of andere manier een minder groot onderwerp dan vier jaar geleden. En minder een soort uh, uh, hur hurdle die moet hij moet nemen. Omdat de economie, zeg maar, alles op zijn heeft geschoven. En die is zo belangrijk geworden dat zijn geloof en zijn... Nou, wat hij, zeg maar, in zijn vrije tijd doet... Uh, aan religie, dat speelt veel minder een rol. Juist, en bovendien moeten die republikeinen natuurlijk ook wat... want anders dan blijft Obama sowieso nog een keer vier jaar in dat witte huis zitten. Nou ja, ik denk dat je dat heel goed ziet. Wat, wat, wat ze veel belangrijker nog vinden dan uh, misschien... Uh, ja, god, hij is niet helemaal katholiek of protestant... zoals we dat precies zouden willen, of joods als het dan echt moet... maar hij is iemand die geen Obama is en die wens om... Obama te verslaan is groter dan alles. En dat men zegt de hele tijd... dat hoor je ook de hele tijd anekdotisch... links en rechts. Ik hou mijn neus dicht... als ik op een gegeven moment op die... mid Romney moet stemmen. Maar ik zal het doen, want... Uh... Barack Obama moet tegen alles en alles verslagen worden. En in ieder geval hoeft de bovenste etage van het Witte Huis... waar de president woont, niet te worden verbouwd... omdat er een hele harem moet worden gehuisvest, Michiel. Hè? Nee, dus. nee dat, is, dat, dat is dus dit keer niet nodig. Nee, dat moeten we op wachten op een volgende kandidaat. Michiel Vos, correspondent in Amerika vanuit New York. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, steeds meer overheden en organisaties... slaan hun data lekker veilig op. In Zwitserland hoort u in het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland, Naar de reclame. En het nieuws met Dorald Megens blijft bij ons hier op Radio 1.